11 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Goedemorgen. Zonde goedemorgen. Welkom vooruit Zuid-Korea. Drie uurtjes Radio Olympia, vandaag één uurtje minder. Maar dan komt alle andere sport nog. Bij ons in ieder geval de kwartfinale, ploegenachtervolging voor de mannen. En een 500 meter sprint voor vrouwen. Nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. Bij een vliegtuigcrash in Centraal Iran zijn alle 66 inzitten om het leven gekomen. Het toestel van de Iraanse maatschappij Aseman Air was onderweg van Teheran... naar een stad in het zuidwesten van het land toen het van de radar verdween. De crash was in een bergachtig gebied in de buurt van het stadje Semirom in de provincie Isfahan. Het toestel was een ATR-72, een tweemotorig vliegtuig... van Frans-Italiaanse makelij. Wat de oorzaak is van de crash is nog niet bekend. De BBC meldt dat er dichte mist is waardoor reddingshele dus moeilijk in de buurt van de rampplek kunnen komen. Het IOC zegt dat de Nederlandse sportkoepel NOC-NSF juist heeft gehandeld in de zaak rond schaatscoach Jillet Anema. Die deed tijdens de winterspelen van 2014 in Sochi een poging tot matchfixing. Hij kreeg daarvoor een officiële berisping van het NOC-NSF. Maar de sportkoepel hield de zaak verder stil. Toch vindt het IOC de handelwijze van de sportkoepel in orde. In Rozendaal is vannacht meerdere malen geschoten op een woning. Daarbij werden de brievenbus en een rolluik doorboord. Volgens Omroep Brabant waren er mensen in het huis tijdens de schietpartij. maar raakte niemand gewond. De politie heeft nog geen spoor van de daders. Wel is in de wijk een auto gevonden. die mogelijk gebruikt is bij het incident. In december werd in dezelfde wijk in Rozendaal ook al opgeschrikt door een schietpartij. Daarbij raakte een 22-jarige man gewond. De politie hield een 29-jarige verdachte aan. Of de twee schietpartijen iets met elkaar te maken.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 Temos pint, namelijk de halve finale. Klapt voor zichzelf en wij klappen mee. Rechterarm op het sleetje, linkerarm wijs alvast naar voren en ze print weg. Daar komt Knecht keurig netjes binnen door. Nou ja, er wordt wel een klein duwtje uitgedeeld. was tweede op een lijn, maar schijtje, er zich denk te Het goud gaat naar Choi. En Temos wordt, ik denk, vijfde. Radio Olympia. 이곳은 Radio Olympia, in middag. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Een bijzonder goede morgen. Twee onderdelen vandaag hier op de lange schaatsbaan van Gangneung. De heren kwartfinales achtervolging. De dames 500 meter sprint. Sebastian Timmerman is weer in de Oval na een dagje bij een Short Track. Uh, Sebas gevarieerd aanbod. Zeker weten. Uh, voor het eerst twee onderdelen op deze lange baan. Uh, welk onderdeel? Ben je het meest benieuwd naar? Uh, nou, je moet dadelijk even je koptelefoon afzetten. En dan moet je even luisteren naar het gejuich dat sang Li, die nu helemaal aan de andere kant van ja? de oval rijdt... met een rode muts op haar hoofd, nu al krijgt... terwijl ze alleen nog maar aan het inrijden is. Dat, dat is het... een hele grote ster hier. Ja? En Sang-wa kan vandaag voor de derde keer... Olympisch kampioen worden op de 500 meter. Derde keer wow. op rij ook. Zich daarmee scharen in een uh, illustre rijtje. Bonnie Blair, Claudia Perstein en Sven Kramer... Maar ja, er is een Japanse, nou Cordaira... en die is al bijna twee jaar ongeslagen op deze afstand, op de 500 meter. Dat wordt het grote duel. Ja. Cordaira versus Lee. En ik vrees voor de Nederlandse deelnemers. Anis Das, Lotte van Beek en Jorien Mors dat we niet op het podium uh, gaan terugkijken. Dus dat is Bayern. de hoofdmoot van vandaag. En we gaan dus inderdaad uh, kwalificatie, ploegenachtervolging krijgen bij de mannen. En als die zich niet voor de finale weten te kwalificeren... als zij zich niet bij de beste vier landen weten te rijden... Ja, dan zou dat wel een schande zijn. Dan gaan ze met de staart tussen de benen hier de hal uit. Nou, dan gaan we niet vanuit uh, de zo. Meteen... Zet even je koptelefoon af als ik je mag onderbreken. Ja. En luister naar het gejuich, want ze komt nu weer door de bocht bij ons voor. Nou, het valt nu mee deze keer. Valt ja, nou ja ik die, gisteren in die Oval uh, was er ook een Koreaans die won. En uh, toen uh, ging het dak er ook af. Dus ben benieuwd wat er zo meteen gaat gebeuren. Dankjewel, Sebastian. We zijn heel benieuwd. We horen je zo meteen natuurlijk uitgebreid hier in Radio Olympia. Waar we eerst gaan luisteren naar het andere Olympisch nieuws in het blokje van Gio. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is Olympisch nieuws met Geo Olympics. Sportkoepel en NSF heeft juist gehandeld in de zaak van schaatscoach Anema. Dat stelt het Internationaal Olympisch Comité. Anema was tijdens de spelen in Sochi coach van de Franse schaatsers. Hij vroeg de Nederlandse bondscoach of ze niet al te hard wilden schaatsen. En de C.N.S.F. gaf Anema voor die poging tot matchfixing een officiële waarschuwing. Precies zoals het moest, zegt het IOC. En de Noorse langlovers hebben voor het eerst in 16 jaar weer Olympisch goud op de 4x10 km estafette veroverd. De Russen wonnen zilver op het koningsnummer, de Franse brons. De 21-jarige Johannes Klebo klaarde op het eind de klus voor de Noren. Hij loste zijn Russische rivaal Dennis Spitzov. Nu gaat Klebo aanzetten. En Spitzov is gezien. Spitzov is gezien. En dit heeft hij de hele tijd in zijn hoofd gehad. Hij wist dat hij sterker was in zo'n eindsprint. En weg is Spitzov. En dan laat hij zien waarom hij absoluut de beste is op dit moment bij het langlopen Won dus zo'n beetje alles dit seizoen... en gaat hier zijn tweede gouden medaille halen voor Noorwegen... na zijn eerste individuele in de sprint. Vooraf werd een strijd verwacht tussen Noorwegen en titelhouder Zweden. Maar halverwege was er al een achterstand van twee minuten voor de Zweden. Die eindigde uiteindelijk als vijfde. En Marcel Hirscher heeft zijn tweede Olympische Gouden Medaille veroverd. De Oostenrijker pakte vandaag de winst op de Reuseslalom. Eerder was hij ook al de beste op de combinatie. De Noor Hendrik Christoffersen stond tiende na de eerste run. Maar schopte het uiteindelijk tot de tweede plek. En Alexis Pintero pakte het brons. Ja, deze Marcel Hirscher die geldt al jaren als een van de allerbeste skiers ter wereld. En op zijn palmaris staan wereldtitels, wereldbekers. Alleen, dat Olympische goud, dat ontbrak nog. Dat maakte de Oostenrijker met een Haagse moeder meer dan goed. Nadat hij eerder al goud won op de combinatie was het vandaag prijs op de reuzenslalom.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 Marcel Hirscher, de grote favoriet. Nou, ik denk dat hij zo'n 80% de topfavoriet is. Hij heeft nog enige sterke midconcurrenten. Ja, het ja, zijn enige. Nou, oké, okay, voor 80% de favoriet dan. Marcel Hirscher, de specialist van het slalommen. En natuurlijk zijn alle ogen op hem, nummer 5, Marcel Hirscher.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 Het leverde prachtige beelden op toen de Oostenrijkse tv langs ging bij vader Ferdinand. Die vanwege zijn vliegangst in Oostenrijk is gebleven. Met de ski-stokken in zijn hand. Aan de rand van de piste gaat de telefoon af. De telefoon lalt het schon wieder. Ik glaube, heute willen ze een paar erreichen. Uh, Ferdinand, schauw maar. Gouden Marcel aan de lijn. Het is niet de Marcel. Wordt het, het is de Marcel. Het is niet waar. Vader schiet vol. Het zijn trenen, deren Ferdinand Hirscher niet te schemen braucht. Het is een emotionele toestand. Dat was het ook, ja.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 De eerste run van de reuzenslalom is Marcel Hirscher ongenaakbaar. Um, ja, soeverein wie immer. Ik <lacht> ben zeer beïndrukt. Ja, hij werd heute zeker een zeer goed ergebnis samenbrengen. Het blijft spannend. Ja, je hoopt ook al van hopelijk gebeurt er niks. Komt hij weer heel uit uh, naar beneden. Hij wil gewoon altijd harder. Ja. Zijn vinger gaat omhoog na een tweede run... waarin hij alleen maar heeft geprobeerd zijn voorsprong verder uit te bouwen. Eens dus even kijken hoor, of ik moeders nog kan vinden. Ja, geweldig, weer een gouden plak erbij. Echt ongelooflijk spannend. Ja, tot en wel in onzekerheid gezeten. Ja, dat was toch wel even een punt, dat ik dacht, oeh, niet dat hij eruit, eruit gaat. Nou, dat wordt een feestje in het Ossia ja, House vandaag, denk ik, hè? Dus we gaan lekker strak een lekker biertje drinken. Nee, geweldig, ja. Al dus uh, moeder uh, Hirscher. Edwin Peek aan de lijn. Goedenavond. Ja, Goedenavond Edwin. Jij bent de ski-commentator voor TV. Zojuist hoorden we Edwin Cornelissen die dat dan voor de radio uh, uh, weer doet. Die maakt reportages. Um, die Hirscher. Uh, hoe groot was die last? Want er werd gezegd een lode last. Was dat echt zo erg? Ja, ik denk wel dat het heel erg voor hem geweest is. En um, daar, het zat hem erin dat hij er eigenlijk niet over wilde nadenken. Hij zei zelfs na Sochi, toen hij dus... Op zilverstranden op de slalom. Er werd verslagen door zijn oudere landgenoot Mario Matt. Toen heeft hij eigenlijk al laten, laten doorklinken van misschien ben ik er wel helemaal niet bij in Zuid-Korea. Het was een soort no-go area. Hij had toen goud moeten halen op die slalom. Toen was hij daar ook al de beste op. En daar heeft hij een hele tijd het niet over willen hebben. En langzaam maar zeker nam die druk toe. Nou afgelopen zomer brak hij zijn enkel tot overmaat van ramp. Maar eigenlijk heeft dat hem nog meer succes gebracht. Want hij heeft iets veranderd in de manier waarop hij op de ski staat. Zijn, zijn vaste man die altijd de skis prepareert voor hem... heeft ook iets veranderd. En daardoor staat hij eigenlijk nog beter op de ski. En hij heeft, hoefde maar één wedstrijd eigenlijk te wennen. En daarna ging het als een komeet dit hele seizoen al. Ja. En werd hij nog stabieler en nog beter. Is hij ook echt een ster daar op die ski -piste? Nou, hij is vooral een ster in Oostenrijk. Dat is het vooral. De, de media daar gaan helemaal los op hem. Hij kan dus echt gewoon niet over straat. Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen. Maar een maandje geleden was ik in Kietzbuul. En daar liep hij dan ook nog met Max Verstappen erbij. Ja, ze liepen. Die twee staken hun neus om de hoek van de deur. En het was alleen maar fans en handtekeningen. En dat kan dus eigenlijk niet. En daardoor ja, kruipt hij een beetje terug in zijn schulp. Hij houdt helemaal niet zo van die aandacht... Sommige mensen noemen hem daardoor een beetje arrogant, wat hij eigenlijk helemaal niet is. Maar ja, mensen willen altijd iets van hem. En dat, is, uh, ja, dat kan best wel lastig zijn. Maar het is een, uh, ja, het is een grote meneer en vooral uh, wil hij groot zijn in zijn daden. En dat, daar is hij nu heel hard mee bezig. Ja, hij heeft natuurlijk eerst die combinatie gewonnen. Ja. Uh, maar dat telt eigenlijk niet zo. Is dat een beetje de ploegenachtervolging, zeg ik, heel zachtjes. Mm. Nee. Nou, het is, het is eigenlijk misschien nog wel iets erger. Want oh. Oh. De, de alpine combinatie uh, gaat er zelfs uit. Het is de laatste keer geweest dat die op het programma stond. Het is een beetje ouderwets. dat is meer een beetje te vergelijken met het EK Allround... bij het schaatsen wat niet meer bestaat. Oh, okay. Dus uh, ja. hij, hij was wel de beste Allrounder. En het was heerlijk eigenlijk om erin te komen in het Olympische toernooi. Want hij wist in zijn achterhoofd ook wel... ja, er zijn maar twee, drie jongens die in aanmerking komen... voor een Olympische titel op die combinatie. Dat, dat, dat ben ik. Dat is Penturo. Dat is misschien nog een andere Fransman... Maar daar houdt het wel mee op. Dus daar heb ik een kans. Kan ik misschien de druk van mezelf afhouden. En dat heeft hij gedaan. Ja en hij weet ook wel. Op de slalom ben ik heel erg goed. En op de Slalom het hele seizoen ook al. Dus wie doet me wat. Ja en die houding had, had hij op de piste. Ja daar heeft hij die Slalom te pakken. Is dan zijn doel bereikt. Of, of hoor ik een beetje zo tussen de regels door. Dat het eigenlijk toch echt gaat om de... Slalom. Ja, want het, is daar... het specialisten -nummer. Ja, dat is een specialistennummer En hij heeft uh, ja, met Hendrik Christoffersen... die vandaag ook tweede wordt, die Noor... dat is een titanenstrijd. Die twee hebben... het hele seizoen al een strijd. Vorig jaar ook. En uh, Christoffersen... versloeg hem in Kietzbühl. Dat zat Hirscher niet lekker. Drie dagen later kreeg hij weer... revanche op de slalom in Slatming voor 60.000 man. Toen versloeg hij hem weer wel. Ja, dat is, dat is mooi. En da daar wordt Hirscher beter van. En ook die Noor, hoor. Dat is ook een, die jongen is pas 22 jaar. Die zei... Uh, in de, in de mixed zone tegen alle journalisten... ja, ik ben pas 22, ik heb nog misschien drie. Het ging niet hard hardop denken... nee, ik kom misschien nog wel vier keer op de Olympische Spelen uit. Dus ik heb nog kansen genoeg. De Slalom staat donderdag nog op het programma... dus dan, uh, ja, dan is die grote titanenstrijd, hè? Absoluut, ja. We kijken er naar uit. Dank je wel, Edwin. Graag gedaan. Baby, it's a dream come true Walking right alongside of you Radio Olympia. Radio Olympia 1987, het jaar voordat de Olympische Zomerspelen hier waren. Paul Carrick, when you walk in the room. Rusland doet officieel niet mee aan de 23e Olympische Winterspelen. De Russische atleten die aangetoond hebben dopingvrij te zijn... die doen mee, maar onder de neutrale Olympische vlag. Aan de lijn is David-Jan Godfra, de NOS-correspondent in Rusland. Goedemorgen. Goedemorgen. Middag ja, bij mij. Ah, bij, ons toch, bij ons eigenlijk avond, maar wij zeggen morgen omdat het in Nederland uh, dus zondagochtend is. Het is wel aardig. Is. Dus we hebben een iemand, bij ons is het nog ochtend. Bij David-Jan is het middag. En in Nederland. Nee, andersom. Ach, ik ben het helemaal kwijt. Wij knallen door alle tijdzones heen. Ja, uh, uh, David-Jan, hoe wordt er in Rusland uh, gekeken naar deze winterspelen? Ja, eigenlijk niet zoveel anders als, uh, als bij vorige Olympische Spelen... Natuurlijk is er wel heel veel anders. Kijk, er doen heel veel Russen niet mee vanwege dat enorme dopingschandaal wat zich hier heeft afgespeeld. Daardoor doet een flink aantal toppers, mensen die echt voor medailles in aanmerking... en zelfs gouden medailles in aanmerking komen, niet mee. Dat verandert natuurlijk wel. Maar de televisie zendt gewoon alle wedstrijden uit. Je kunt alles zien wat je wilt. Dus wat dat betreft is er weer niet zo heel erg veel anders in Rusland. Maar wordt het dan benoemd dat ze eigenlijk niet als Russen meedoen... maar gewoon dat ze onder neutrale vlag apart benoemd worden? Ja, dat, ik moet eerlijk zeggen, het valt me op... dat tijdens de uitzendingen wordt er eigenlijk zelden of nooit over Rusland gesproken. Uh, zo nu en dan over de Olympische uh, atleten uit Rusland... zoals dat moet van, uh, van het uh, IOC, van het Internationaal uh, Olympisch Comité. Maar toch het meeste wordt er gesproken over onze ploeg... bijvoorbeeld bij het ijshockey, of onze atleten, onze sporters... Maar uh, David-Jan, het is toch ook vooral meer over de internationale benaming. Zij, uh, of mogen zij dat eigenlijk officieel ook niet doen... als ze praten over de Olympische Spelen op televisie of op de radio? Nou, ik weet dat eerlijk gezegd niet helemaal zeker. Het lijkt nee. me dat, uh, uh, dat daar gewoon een eis is voor uh, de uitzendende organisatie... het, oh, okay. het Russische staats, uh, Staatstelevisiestation. Uh, want anders zouden ze het gewoon over Rusland hebben. Uh, maar dat, dat doen ze dus niet. Dat hoor je echt zelden of nooit... Uh, Overigens, als je, als je de wedstrijden bekijkt... dan zie je natuurlijk wel heel veel supporters... die gewoon wel Rusland, Rusland uh, roepen. Want veronderstel dat je uh, uh, Olympische atleten van Rusland moet gaan skanderen. Nou, dat is een <lacht> beetje lastig natuurlijk. <lacht> Uh, ja, het is mooi ook dat er in Rusland uh, toch wordt meegeleefd. Vooral bij het Russisch ijshockeyteam. Gisteren werd er gespeeld tegen de aardsvijand Amerika. En dat ging als volgt. De Russen schieten uit de startblokken... en hebben de Amerikanen vrij snel onder druk. De Amerikanen proberen veel strijd te ontwikkelen. Die aanvallen van de Russen te ontregelen. Maar dat lukt slechts ten dele. Dit is in de tweede periode opnieuw Nikolai Progorkin... met een geweldig schot. Af en toe uh, laait het vuur wat op. Opstootjes maar de Russen laten zich niet van de wijs brengen. Kovalchuk in de openingsfase van de derde periode met de 4-0. Om het klasseverschil nog eens te onderstrepen. Tony Granato weet dat uh, zijn ploeg Team USA te kort kwam. Veel te kort kwam tegen de opnieuw ontketende Russen. Ja, Rusland haalde door deze overwinning de kwartfinale. Werd, het, uh, werd die 4-0 echt gevierd door de Russen? No op straat niet, zou ik maar zeggen. Kijk, natuurlijk zijn Russen ontzettend blij dat ze winnen. En zeker als dat van de Verenigde Staten is. Maar ze weten natuurlijk maar al te goed dat er nog een hele zware, moeilijke weg te begaan is. De eerste wedstrijd in de groep werd verloren van Slowakije. De tweede werd gewonnen van Slovenië. En nu dus winst op de Amerikanen. Er zit een stijgende lijn in. Maar er staan nog echt hele goede ploegen te wachten. Zweden, Canada, Tsjechië. Allemaal ploegen waar Rusland misschien van kan winnen. Maar zeker ook van kan kan verliezen. Dus dit is een enorme opsteker. Zeker omdat het een overwinning op de Amerikanen was. Maar ze zijn er nog lang niet. Dat beseft Rusland zich te degen. Maar ze hebben wel wat succes nodig natuurlijk David-Jan. Want het is geen succesvolle speler op dit moment voor de Russen. Nog geen enkele gouden medaille gewonnen. Nee, nog geen enkele gouden medaille. Twee zilveren en zeven bronzen. Nou, als je dat vergelijkt met Sochi vier jaar geleden... ja, ja dat is natuurlijk een ongelooflijk verschil. Uh, heel veel critici zullen zeggen... ja, maar in Sochi wonnen ze alleen maar omdat ze uh, uh, vol zaten met doping. Uh, het gevolg van een door de staat georganiseerd dopingschema. In Rusland kijken ze daar toch heel anders tegenaan, hoor. Maar dat is vooral omdat je hier op televisie... de belangrijkste informatiebron voor, voor de meeste Russen... alleen maar hoort dat daar helemaal niks van klopt. Dat er helemaal niks van waar is van dat door de staat georganiseerde dopingsysteem. En president, president Poetin die heeft wel toegegeven, goed toegegeven dat er echt wel Russen zullen zijn die doping genopen, genomen hebben. Maar dat is in andere landen niet anders, zegt hij. Maar door een, georganiseer, van een door, door de staat georganiseerd dopingschema, daar is geen sprake van. Nou, dat krijgen Russen dus voortdurend te horen. Dus er zijn maar heel weinig Russen te vinden die denken dat dat ja. echt gebeurd is. Nee. Maar die bewijzen die zijn er wel, maar dat weten de Russen gewoon niet. Het wordt daar niet gecommuniceerd. Nou, kijk, er wordt wel over bericht over, uh, over het McLaren-rapport... over uh, de, de oordelen van het IOC, van het WADA... en alle organisaties die zich ermee bezighouden. Alleen, ja, er wordt bijgezegd... dat is een, een politieke beslissing, dat is een politiek proces... dat is alleen maar bedoeld om Rusland zwart te maken. En elke keer als het over, dat, over die doping gaat... dan gaat het over beschuldigingen. Dus niet om vaststaande feiten, maar er wordt hier altijd gezegd... Uh, we zijn ervan beschuldigd en bewijzen zijn er niet. Nee, maar dat ze niet zoveel medailles binnenslepen... heeft natuurlijk wel te maken hè, met, uh, met die straf. Dus heel veel kanshebbers zijn hier niet. Even kijken naar de lange baan. Kurishnikov, Yuskov... Nee, dat klopt. En, uh, in het short track en het tal van andere sporten uh, zijn er uh, belangrijke medaillekandidaten niet bij. Uh, en ja, vandaar dat die oogst natuurlijk uh, redelijk mager is tot nu toe. Alle hoop is echt gericht op de, op de ploeg. Dat is ook veruit de grootste wintersport in, uh, in Rusland. Uh, ja, en dat is hopen en bidden voor, uh, voor de meeste Russische sportfans. En daarnaast hebben de Russen toch ook een alternatieve ja, wedstrijd aangekondigd, alternatieve spelen. Voor wie zijn die dan? Die moet over een paar weken plaatsvinden, toch? Ja, dat is ergens in maart. Dat is al een paar keer verschoven of het echt gaat gebeuren. Ik moet het nog zien, eerlijk gezegd. Uh, maar hoe dan ook, het, staat wel, uh, uh, het is wel de bedoeling. Ja, daar moeten dus de, de sporters aan meedoen die, uh, die niet in Pyeongchang kunnen meedoen. Aangevuld met, ja, wat, wat, uh, met de B-keus, zal ik maar zeggen. Uh, en een echt toernooi zal dat natuurlijk niet worden. Daar gaan de, de, de, de, de toppers die gaan daar uh, winnen. Die gaan daar medailles halen. Die krijgen daar ook behoorlijke sommen geld voor. Uh, maar een echt toernooi, dat zal het volgens mij niet worden. Maar dat is dus ook echt een toernooi alleen maar voor Russen? Ja, dat is een, een, een toernooi alleen voor Russen die, die dus niet in Pyeongchang mee kunnen doen. Ja, een beetje teurig, natuurlijk. Maar uh, goed, nou, het komt er wel, wanneer weten we dus nog niet. En uh, daar gaan dus wel alle Russen aan meedoen, David-Jan. Ook dus die hier geschorst zijn en niet mochten komen. Ja, dat klopt. He, doping of geen doping. Bewijzen of geen bewijzen. Beschuldigingen ja. of geen beschuldigingen. Dat, uh, uh, dat toernooi... Nogmaals, of het doorgaat, dat moeten we afwachten. Maar als het doorgaat, dan zal iedereen, aan, iedereen eraan meedoen. En David Jan, geniet jij een beetje van de spelen... ondanks dat er niet alle Russen zijn? Ja, zeker. Uh, kijk, ik ben natuurlijk niet een hartstochtelijk fan van, uh, van Rusland... Uh, als het om sport gaat. Uh, mij doen de, de, de schaatssuccessen toch een stuk meer. Maar ik moet eerlijk zeggen... Uh, die, die, dat ijshockeytoernooi, dat vind ik wel mateloos interessant. En ik ben echt heel erg benieuwd hoe ver Rusland komt. Daar gaan we ook nog een keertje kijkje nemen, denk ik, Patrick. Absoluut. En zeker als de Russen spelen. Oh. Lijkt mij mooi. Ja. David-Jan, dankjewel. David-Jan Godfra vanuit Moskou. NPO Radio 1. Nu het nieuws met Katrien Straatman. In Roosendaal is opnieuw een huis beschoten. Dat gebeurde afgelopen nacht. Er waren wel mensen thuis, maar volgens Omroep Brabant is er niemand geraakt. In december was in dezelfde wijk in Roosendaal ook aan een schietpartij. Daarbij raakte een man gewond. De politie hield de 29-jarige verdachte toen aan. Of er een verband is, is niet duidelijk. In Iran zijn bij een vliegtuigcrash alle 66 in om het leven gekomen. Het toestel was onderweg van Teheran naar het zuidwesten van het land... toen het van de radar verdween. De crash was in bergachtig gebied in de buurt van de... Het stadje Semirom in de provincie Isfahan. Over de oorzaak is nog niets bekend. Rond de uitreiking van de Britse BAFTA-filmprijzen vanavond in Londen... maken Britse en Ierse actrices een vuist tegen seksueel misbruik op de werkvloer. In een open brief in The Observer schrijven ze dat het afgelopen moet zijn... Met, seks met seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten. De actrices zijn van plan om gekleed in het zwart bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn... net zoals hun Amerikaanse collega's eerder deden bij de Golden Globes in Hollywood.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 nog geen medaille winnen, maar ze kunnen er wel eentje verliezen. In de kwartfinale moeten Sven Kramer, Jan Blokhuis en Koen Verwijzen zo meteen bij de snelste vier landen zitten om door te gaan naar de halve finales. En als er niets geks gebeurt, moet dat gewoon lukken natuurlijk. Want datzelfde drietal veroverde vier jaar geleden in Sochi nog het goud. Zes keer goud, zeven keer zilver en negen keer brons. Heeft Nederland al 22 medailles. Dit moet nummer 23 worden. Korea ligt nog steeds voor, 100 honderdste. En wennemars wordt nerveuzer en nerveuzer. Dat hadden we niet verwacht, want na anderhalve ronde. Gaan we het hier dan toch meer meemaken dat het weer misgaat? Nu moeten we die Koreanen oppakken en opvreten en helemaal vermorzelen. Nu moeten we dat gat gaan slaan. Ja, ja. En gaan we er staan? Ja hoor! Bijna een seconde. Wij gaan hier olympisch kampioen worden. 95 honderdste van een seconde. En ik krijg er een tik bij op mijn schouder. Die wat op mijn schouderpijn doet. Van Herman Wennemars. Dit gaat geweldig. Eindelijk, eindelijk, eindelijk gaat het gebeuren. Koen Verweij, Jan Blokhuizen en Sven Kramer... gaan olympisch kampioen worden op de ploegenachtervolging. Hier staan uh -huh. ze ja over -oh. de streep. De medaille. Nou, eindelijk voor Nederland. En Kramer schreeuwt het onmiddellijk uit. Dat was acht jaar lang uh, frustratie. Nou ja, goed, uh, in Turijn ging het niet goed, in Vancouver ging het niet goed. En ik ben nu uh, blij dat we met deze twee wel, Lucja. Dat was vier jaar geleden de eerste Olympische gouden plak voor de Nederlandse mannenploeg ooit. Want het onderdeel is ook pas sinds 2006, dus Turijn Olympisch. Annette Gerrits en Rintje Ritsma, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En ja, Nederland reed toen in Sochi met Sven Kramer, Koen Verwij en Jan Blokhuizen. Vandaag in de kwartfinale is dat weer precies dezelfde samenstelling. Is dat ook gewoon logisch dat de bondscoach daaraan vasthoudt, Annette? Ja, ik denk het wel. Ja, de jongens zijn goed op elkaar ingespeeld. Ze hebben al, uh, nou ja, zoals we horen, mooie prijzen gewonnen met elkaar. En ja, het is toch een teamonderdeel. En dat is echt wel anders dan dat je zelf aan de start staat. Je moet gewoon weten wat je aan elkaar hebt. En dat weten zij uh, inmiddels wel. Maar, je, um, ze zijn misschien niet, al drie in de allerbeste vorm. Nee, maar wij hebben uh, wisselende samenstellingen ook dit jaar gereden. En die, uh, die waren niet allemaal uh, even goed. Uh, Heerenveen was moeizaam afgelopen jaar met de World Cups en het begin van het seizoen. Maar uh, uh, vorig jaar hebben we ook uh, het WK met uh, Bergsma, Blokhuizen en Douwe de Vries gereden. En toen werden we wereldkampioen. Ja. Dus wij hebben gewoon wisselende samenstellingen. Als iedereen gewoon wel in goede doen is... dan maakt het niet zo heel veel uit in welke samenstelling je rijdt. Alleen je moet wel samen trainen. Ja, en dan en, dan maakt en het daar ligt het nog wel eens aan. Ja, maar dat maakt er misschien niet uit... dat we hier te maken hebben met drie gouden medaillewinnaars. Ja, alleen Swin heeft goud, maar de andere twee natuurlijk niet. Nou, nee, je zo, je Dat zoekt... maakt daar niet zo veel uit, want, want in de breedte is Nederland zo sterk? Nee, je, kijk, dat is alweer heel lang geleden. Je zoekt naar de sterkste samenstelling van, uh, van het huidige seizoen. En... Uh... Ja, daar is dit uitgebleken. En het zijn toevallig ook de jongens met de meeste ervaring. Maar Patrick Roes, die staat reserve, maar is wel in goede vorm. Ik bedoel, dat zagen we wel uh, uit die 1500 meter waar hij zilver pakte. Verwachten jullie eigenlijk nog dat hij ook in actie gaat komen? Nou, hij heeft, hij heeft uh, weinig ervaring op de ploegenachtervolging. Dus er moet echt iets gebeuren. Uh, iemand geblesseerd raken wil hij er denk ik in komen. Ehm... Uh, ik denk niet dat hij, uh, dat hij gaat rijden. Ook omdat hij toch een iets andere schaatslag rijdt dan, uh, dan de andere mannen. En uh, dat is dan lastig om in zijn slag te rijden. Als hij op kop rijdt of uh, hij rijdt in ja. tweede positie. Dan, ja, dus... Maar ik zie ze toch hier met z'n vieren net ook trainen. Hè? Of uh, trainen, wat rondjes rijden. Ook met z'n vieren. Ja, jullie zijn de kennis. Maar Annette, dat zag er toch best lekker uit? Ja, absoluut. Ja, Sven, dat is natuurlijk het uh, ploeggenootje van Patrick. Ja. Dus die is wel echt wel gewend om, met hem, uh, om samen met hem, hem te rijden. En uiteindelijk moet hij toch wel uh, inzetbaar zijn mocht er iets gebeuren... Um, ja, ik, ik, ik denk dat, uh, dat ze nu wel gewoon kiezen voor ervaring. Ook omdat er veel druk op deze wedstrijd staat. En um, dat dit dan het meest logische is. En, hier... en er staat veel druk op omdat we gewoon eigenlijk goud moeten winnen. Absoluut. We kunnen we, ja. Nederland kan eigenlijk alleen maar verliezen, of niet? Op dit onderdeel. Nou ja, er kan gewoon heel veel misgaan. Je moet twee keer de voorronde rijden. En in het verleden hebben we al gezien dat het ook in de voorrondes al mis kan gaan. Het is niet... Kijk, normaal is de Olympische Spelen één race en dan weet je gewoon uh, waar je staat. En nu moet je het een aantal keer laten zien. En het is gewoon belangrijk dat het loopt als een geoliede machine. Alles moet, moet kloppen. Ja. Um, is Sven nou Rintje de baas van zijn ploeg? Sven is zelfs de motor van de ploeg. <laughs> dus hij is, hij is een hele belangrijke schakel. Een motorblok, lijkt op politiek. <laughs> ja, nee, ja, Sven is wel een beetje de leider van het team. Ja. En, uh, hij bepaalt het... hij dan ook wie er rijdt? Stiekem... Nee, hij bepaalt niet wie er rijdt. Nee. Wie er in een ploeg zit? Nee, dat wordt... Uh, of uh, of, of uh, ja, Geert bepaalt dat. Ja, Geert Kuipers Kuiper. is de bondscoach, maar die is ziek. Die is ziek en nu is uh, uh, plaatsvervanger uh, Arie Koops... Is, uh, ja. uh, neemt die taak over... Maar die heeft het in het verleden ook gedaan. Dus die heeft er ook, uh, ook ervaring mee. Maar die bepaalt. In principe heeft Geert al bepaald wie er rijden. En die jongens wisten al heel vroeg dat ze zouden rijden. Dus die jongens die kwamen op de spelen. Toen wisten ze eigenlijk al wie de in moest rijden. Maar Jorrit Beresma, die was natuurlijk dat geëmmer vier jaar geleden. Die stelde zich toen uiteindelijk niet beschikbaar vlak voor uh, de finale. Ook omdat hij iedere keer niet aan de bak kwam. Er is toch wel een beetje gekozen van ja, weet je, die gaan we niet weer nemen. Want dat geëmmer, Arnette, willen we niet weer hebben. Um, Want in principe is dat natuurlijk een kandidaat voor dit uh, team, toch? Ja, en hij heeft aan het begin van het seizoen natuurlijk een World Cup gereden uh, met de ploegachtervolging. En dat ging toen niet, niet goed. Aha. Hij kon het nee, niet bijhalen? Nee, zelfs. dat ging helemaal ja. niet goed. Toen werden ze ook zelfs laatste. Maar zijn vorm was ook niet best. Nee, klopt. Hij was toen ook niet fit. Nee. Dus misschien is het ook niet eerlijk om hem daarop af te rekenen. Maar ja, uiteindelijk moet je wel echt samenwerken. En... Kijk, maar beter maatjes zijn met elkaar. Nou ja, dat e denk... e Eén zwakke schakel in het team is, is uh, voldoende om geen Olympisch kampioen te worden. Ja. Dus je moet. Uh, kijk, en toen was het echt in Herenveen met die World Cup waar Bergsma het niet bij kon houden. Dat had niemand van de andere twee rijders in de gaten. En dan, uh, dan rijden zij, en dat was Kramer en Verweij. Ja. ja en die jongens rijden weg. En, en dan hangt uh, Bergsma hangt daarachter op een uh, metertje of tien. Nou, en... ja, dan ben je gewoon klaar. Ja, en uiteindelijk heeft hij in het begin van het seizoen ook geen sterk seizoen laten zien. Dus... Hij is eigenlijk gewoon niet geplaatst. Ook al was hij niet echt een plaatselwedstrijd. Maar laten we zeggen, het OKT van ploegachtervolging achtervolging heeft hij gewoon niet goed gedaan. Nee, inderdaad. En wat er ook gezegd wordt, is je moet ook een ploeg zijn. En ik neem ook aan dat die ploeg uh, nu goed is en dat er ook sfeer is in de ploeg. Zien jullie dat? Ja. Leven jullie dat? Ja, ja en het komt natuurlijk ook gewoon omdat de jongens elkaar al kennen. En uh, toch misschien net wat meer op één lijn zitten... in uh, hoe ze, ja, wat voor persoonlijkheden ja, ja. het zijn. Maar op zich, bij de, bij de vrouwen zie je nu toch alweer weer... dat bijvoorbeeld Lotte van Beek daar wel geselecteerd is. Die eigenlijk de afgelopen drie jaar niet zoveel heeft gereden... maar wel laat zien dat ze nu in vorm is. Ja. Ja, dus en, je kan eigenlijk twee kanten op redeneren. Ja. Ja. ja, dus daarom zou ik het op zich ook wel terecht vinden... als ze Patrick wel op zouden stellen. Ja. pakt hij ook een gouden medaille Kijk, als je wint. Ja. Ja. Ja. Maar de competitie is als volgt. Vandaag moet je gewoon bij de vier snelste tijden zitten. Ja, ja. Ja. En dan uh, overmorgen, als we verder gaan... dan is het uh, dat je de andere, de andere ploeg wel moet inhalen. Zo snel mogelijk. Het moet zijn. Ja, dan is dat knockout out systeem. Ja, je moet winnen van Ja, Is het nou een voordeel dat je als laatste rijdt in Nederland? Mm, nou, we, nou je, je weet wat voor tijd te gereden is. Dus je hoeft niet... Uh, dat, als, als je goed gecoacht wordt... Dan, uh, en, je, en ze geven de rondetijden door. Dan hoef je niet sneller te rijden. Je hoeft bijvoorbeeld niet met vijf seconden te winnen. Dan zal dat hier niet zo heel snel gebeuren. Want uh, uh, de rest is ook gewoon goed. Maar je kan wel een team kun je nog coachen dat ze, dat ze niet overbodig energie erin gooien. Nou we hebben we het allemaal over de favoriet Nederland. Maar zijn er nog concurrenten al net? Absoluut. Ik verwacht ook veel van uh, Korea. Ja, die rijden toch hier thuis. En uh, we hebben bijvoorbeeld op de 10 kilometer gezien dat uh, Song Hoon Lee ook de motor van het Koreaanse team toch echt wel goed in vorm is. Dus ik verwacht daar ook veel van. En ook echt wel van het Canadese team. Die uh, rijden een sterk, uh, sterke Olympische Spelen, vind ik wel hier. En uh, ja, voor hun is dit een heel belangrijk onderdeel. Danny Morrison is zelfs blijven schaatsen voor de ploegenachtervolging. Dus uh, nee. daar verwacht ik ook wel veel van. Respect. En uh, hoe serieus wordt dit nou genomen? Want dat is toch iedere keer wel een beetje de vraag. Ik zei het net ook uh, tegen uh, uh, Sebastian of, of David Jan dat het misschien toch niet zo heel erg serieus ja, jawel, onderdeel in, is. In heel veel landen is het juist een heel serieus onderdeel, maar ook in Nederland. Uh, Met al die commerciële ploegen en al die nou, verschillende in ballen. Nederland. Uh, kijk, uh, uiteindelijk is een medaille is een medaille. Maar heel veel landen die krijgen hun, uh, hun giften, een soort van subsidie... om de, hun sport te bedrijven, is ook gebaseerd op dit systeem. En, da en daar, dan wordt die in één keer wel heel belangrijk om daar goed te rijden. En wat je ook in Nederland ziet... is dat wij in Nederland veel commerciële ploegen hebben. Maar uiteindelijk bijvoorbeeld in Noorwegen... heb je gewoon één nationaal team. En die jongens rijden al met elkaar. En in Canada heb je ook een nationaal team die schaatsen al met elkaar. Dus die hebben een heleboel problemen niet die Nederland wel heeft. Bijvoorbeeld ja. of ze met elkaar trainen wel of niet. En ze zijn natuurlijk heel erg blij. Want er doet maar één Nederlandse ploeg mee. <laughs> ja, ze hoeven maar één Nederlandse ploeg te verslaan. Ja, ja. en in ieder geval zilver uh, en brons ligt uh, ja. voor het grijpen. Dat is ja. uh, natuurlijk uh, uh, hartstikke fijn. Uh, dus nou ja, iedereen is, is hiermee bezig. Dus, en internationaal kan dit echt wel wat gaan worden. Vinden jullie het ook wel een leuk onderdeel? Rintje, jij hebt nog gereden, Turijn. Ik heb Turijn nog gereed. Ja, ja. Vind je, ja, en vind ik vind heb je het een, een mooi aang... onderdeel? Ja, zeker. Het is op zich een heel leuk onderdeel, ja. Dat vind ik ook. Maar ik het, hoor het, het, ik hoor het maar. Ik hoor hem maar. Ja, ik heb er wel aan moeten wennen. Het heeft wel uh, tijd nodig. En in Nederland zal het een lastig onderdeel blijven. Omdat wij, uh, die, die, uh, onze toppen zitten verdeeld over verschillende ploegen. En het is makkelijker als je bijvoorbeeld op het ijs stapt en je doet je warming-upje. Als je er gewoon altijd met dezelfde mensen waar je met je traint. Als dat ook mensen zijn van je ploegachtervolgingen. Dat is bij ons niet. Dat is bij andere landen wel. Die trainen ja. altijd samen. Ja, dat is een beetje waar het voor mij iedereen over heeft gehad bij de short trackers. Dat is gewoon een ploeg. Die gaan, het is toch een ouderwetse kernploeg eigenlijk. En die gaan altijd met z'n allen op stap. En dan, dan ken je elkaar goed. Dan weet je elkaars uh, goede en zwakke punten. Ja. En dat, dat is, voor ons blijft dat lastig. Ja, nou, ik heb uh, vroeger, vroeger in Jong Oranje, dus echt al uh, 15 jaar geleden ongeveer. Zo lang? Ja, zo All lang is al. is uh -huh. Ja, nee, toen heb ik ook uh, bij de WK Junioren wel uh, ploegachtervolgingen gereden. En daar schaats je gewoon het hele jaar met elkaar. En dan merkte je gewoon van ja, je gaat gewoon rijden en je weet gewoon precies wat je moet doen. En hoe je in elkaar slag rijdt. En dat is, dat is zo'n gewenning. Maar ja, dan schaats je dag in dag uit met elkaar. En dat, ja. dat is echt wel een verschil. We gaan luisteren naar de zieke bondscoach, Geert Kuiper. Die staat dus niet op het ijs, maar zit wel in het stadion. Maar hij zit tussen aanhalingstekens in quarantaine. Omdat hij zijn sporters natuurlijk ook niet ziek wil maken. Bert Maaldenik mocht wel bij hem in de buurt komen en vroeg aan Kuiper hoe hij zich voelt. Ik voel me wel prima. Ik heb een beetje last van een nasale neus, zoals dat heet. Maar daar beperkt zich eigenlijk ook tot... Daarmee kun je niet op het ijs staan. Nou, dat is het veiligheidsprotocol van het NOC. en Ik zou er prima kunnen staan, maar ze houden me weg bij de spotters. En uh, ja, daar heb ik vrede mee dat het zo is. Ze houden me weg, klinkt een beetje van uh, ze willen me er niet bij hebben. Ja, dat maak jij ervan. Maar ik zeg net, ik, ik hou me aan, uh, aan de regels van het NOC. Baal je ervan? Tuurlijk baal ik ervan. Ik bedoel, ik heb hier uh, met, uh, met de ploeg naartoe gewerkt. En uh, ja, dan is het zover en dan uh, sta je even aan de kant. Heb je nog wel een rol hier? Want ik zag jou met uh, uh, een in de hand en dat soort dingen. Ben jij van afstand nog wel de coach? Ja, zeker. Natuurlijk. Uh, je kan op een andere manier ook communiceren. Hè. Dus uh, je kan ook via de, via de WhatsApp en uh, via dus FaceTime. En ik bel met Arie. Arie neemt het van mij over. Maar Arie is uiteindelijk ook mijn baas bij de KNSB. En we deze hele route hebben overleg over hoe het gaat. Dus we praten eigenlijk over uh, maar zo een beetje drie, vier weken praten we elkaar bij. En dat gaat al de hele tijd zo. Dus hij kan het van mij prima overnemen. Nou, een aantal details uh, heb ik hem nog meegegeven vanmiddag. Ja, en de jongens zijn ook ervaren en weten wat ze moeten doen. Ja, wat eigenlijk? Wat is de tactiek? De tactiek is gewoon, ja, je moet gewoon heel goed weten welk wisselschema we rijden. Kramer doet iets meer werk uh, dan die in het verleden wel gedaan heeft uh, in deze opstelling. Ja, dat zijn van die dingen die je moet inslijpen en van elkaar moet weten. Uh, we hebben één, uh, één keer wisselen we op in een andere bocht en de rest is allemaal in dezelfde bocht. Uh, we hebben een schema van rond de 3.38, uh, omdat we natuurlijk moeten bij de eerste vier tijden eindigen in deze voorronde. Het liefst willen we winnen en we zitten in het laatste paar, dus uh, dat zijn eigenlijk de, de dingen die je meegeeft. Ja, want jouw assistent Adi Koops, die nu de hoofdcoach is, die zei al van we hebben een tijd in gedachten, dat is 3.38. <laughs> dat wou hij niet vertellen. Nee, nee dat is niet waar. Nee. Nee, maar jij wel, dus dat is wel meegenomen. Ja, dat is een nieuwtje van Nederland, maar goed... Uh... Ja, je weet het, ijsomstandigheden eis, zijn natuurlijk moeilijk in te schatten. Wij zijn vorig jaar hier wereldkampioen geworden met 3,40. Nou, en Dat was met de hak over de sloot. Uh, alle teams zijn beter en Korea viel toen. Dus uh, ik, ja, je moet op 7 spelen. Dus ja, misschien moet het wel harder. Maar dat is wel ongeveer de inschatting dat nodig is. En als jullie bij de eerste vier zijn, dan is woensdag de halve finale. En dan is Geert Kuiper weer... Geert Kuiper heeft volgens het NOC-protocol nog één dag te gaan in een soort van quarantaine. Nou, ik sta hier ook al, dus. maar in ieder geval bij de sport is weg En dat is gewoon belangrijk. Ja, het zal maar gebeuren dat uh, door mij een sporter ziek wordt. En, uh, en als je dat kan voorkomen, al is het maar 1% misschien of 5%. dan moet je dat doen. En uh, daar heb ik ook vrede mee. Doorbijten. Ja, ik baal wel. <laughs> ja, dat ja. mag duidelijk zijn. Geert Kuiper, dan ben je bolscoaster. Dan heb je eigenlijk maar één heel belangrijke wedstrijd in het jaar. De Olympische Spelen en dan ben je ziek. We gaan naar de katakom naar Stefan Dalenbouwt. Stefan, uh, ja, al die voorzorgsmaatregelen. Dat protocol moet hij zich houden. Wij zien ja. dat ook vaker. Dan wil ik iemand een hand geven. Dan krijg ik een, een, een linker uh, elleboog. Want uh, die is bang of een boks. Ja, ja uh, er mag niks fout gaan. Hè? Nee, er mag niks fout gaan. Maar ik vind het toch wel opmerkelijk hoor, dit verhaal van uh, Git Kuijper. Want ik, van de week was Jack Ori ook ziek. Die had koorts s'nachts. Ja. En uh, die heeft één training s ochtends overgeslagen. Maar die stond s'avonds avonds gewoon weer op het ijs om zijn, zijn schaatsen, zijn Sven Kramer ook uh, te begeleiden. Duurlijk. Dus die werd daar niet uit de buurt gehouden. En die had ook uh, wel degelijk koorts. En dacht uh, dag daarna ook een koortslid. Dus ja, dat, dat klinkt dan toch alsof er uh, uh, verschillen zijn in protocollen. Ja, maar dat is misschien, heeft er misschien wel weer te mee te maken dat je dan toch een, uh, verantwoordelijk bent voor je eigen ploeg? Ja, nou, dat zou kunnen. Ja, maar, ja. Ja. maar goed, uh, Geert Kuip klonk ook niet erg ziek nu, hè? Nee, dat is waar. Nog, maar hey, nog, één dagje, nog één dagje uitzieken, dan mag hij weer aan de bak. En naast de achtervolging bij de Mannenstad vandaag... ook de 500 meter sprint bij de vrouwen op het programma. En Anis Das mag als eerste starten over een uurtje. Maar helemaal in de eentje. En in je eentje, dat kan best lastig zijn. Alhoewel, het kan misschien ook een voordeel zijn. Zozeer zelfs dat Harry Jekkers er de voorkeur aan geeft. Weliswaar weer samen met Klein Orkest. Maar hij zingt Laat Mij Maar Alleen.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 Je hebt gelijk, het heeft geen zin het zit er echt niet in. Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger met z'n twee. Laat mij maar alleen, maar ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid en niemand die er zeurt. ben je stil waar denk je aan? Niemand die er je aan? Niemand die er zeurt. Wat ben je stil waar denk je aan? Ben je stil, waar denk je aan? Oh no! Speciaal voor Anis Das. Klein orkest. Jorien Termoors komt zo direct in rit 4 in actie op de 500 meter. Gisteren reed ze nog de 1500 10, meter op de shortwegbaan, Drie keer zelfs. Ja, die stond eigenlijk in het teken van haar afscheid. Hè? Gisteren, die wedstrijd over 1500 meter. Het afscheid van het short track. Misschien rijdt ze later deze week nog mee in de B-finale. Dat is dinsdag met de relayploeg. Maar de grote finale, individueel tegen de andere short en grote der aarde... had de kroon op het werk moeten worden voor Jorien Temors. Een medaille werd het niet. Een waardig slotpunt wel. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Gangdeung. 1500 meter. Laatste short track optreden Ter Mos. Het was gewoon een hele goede dag. Hele goede races gereden. En Jorien die, die rijdt uiteindelijk ja, echt heel goed gewoon die finale in. En wat voor een. Kan ze de race naar haar hand zetten? Nou, ik heb het natuurlijk in het verleden laten zien dat ik dat ook kon. Ja, en Ter Mors schuift meteen naar voren toe. Dus uh, daar ben ik gewoon op weg gegaan op dat vertrouwen. En dat ervaring die ik op zak heb. Ter Mors, Stadman Min binnendoor. Zoekt voor de zoveelste keer in haar carrière de schouder van Ariana Fontana op. Met Fontana, het meisje waar ze... Nou ja, meisje, het zijn natuurlijk nu vrouwen van 28, 29. Maar waar ze altijd vanaf de 13e, 14e tegen heeft geshortrekt. In al die internationale wedstrijden. Het is altijd de strijd geweest. Hè? Die, die kleine sterke met, tegen die lange. Dit is haar laatste, haar ultieme kans. En in die finale doet ze... Eigenlijk alles wat je als Jorien kan en moet kunnen. Nou ja, je weet bij zijn finale, je moet wel vooraan zitten, want het wordt gewoon hard gereden. Ze pakt de kop voor Boutin. Ja, er is er echt nul te verwijten. Ja, goede keuze gemaakt, denk ik. En daar is Joy. Termors zit daar op een medaillepositie. Ja, uiteindelijk, ja, er zijn gewoon een aantal dames uh, uh, fysiek heel sterk. Twee rondes nog. Ze leidt op de derde plaats. Ze valt stil. Gaat ze even de korte bocht in. En Jorien Termors is weggezakt naar de vierde plaats. Ja, aan het eind uh, toch niet genoeg over. Ja, en dan trek je je tank leeg. Maar uh, voor vandaag was dit de maximale. Ik zie niet echt in wat ze hier fout heeft gedaan. Ja, dat wil... Lullig. Maar ik denk dat ze op zich echt met borst vooruit en, uh, en kin omhoog uh, dit stadion kan verlaten, ja. Jurien Temors wil zo vraag een olympische medaille dus uh, ja wel de echte vrede jammer natuurlijk dat het geen medaille is maar Wat enorm jammer ik zat niet meer in en kon niet sneller maar ik vind echt dat Tim Emos hier met uh, opgeven hoofd uh, naar huis mag maar... nou ik heb heel erg genoten het was uh, een van mijn betere races uh die ik in elkaar heb gereden, denk ik. En dat is wat Jeroen Otter haar nu ook zegt. Je hebt het fantastisch gedaan. Ja, ze heeft in het verleden, denk ik, vaak onder de spanning van te veel resultaat gericht, ik. Ik moet hier winnen. Ik, ik moet dit en dit doen. Ik vind het mooi om te zien het vuistje wat Jeroen Otter nog geeft aan... Aan de Morsta lijken ze toch wat naar elkaar te zeggen. Dit was echt het maximale wat er is op, en wat heb je het goed gedaan. Terwijl ze denk ik nu veel meer aan, haar, nou, aan het proces heeft gedacht. Van, ik, ik, ik, ik moet op tijd vooraan zitten. Ik moet goed uh, blijven hangen. Ik moet mijn kniehoeken behouden. Hou de snelheid hoog. En hier is het afgelopen de short track carrière individueel van Joriet de Morst zit erop. Ja, ik kan met afgeven hoofd. Uh denk ik, het shorter verlaten. Ik hoop ook dat ze zo hier de baan uitloopt. Ja, zeker. Ik wil gewoon een andere weg in. Uh, nieuwe keuzes, nieuwe trainings, arbeid, nieuwe prikkel voor mijn lichaam, uh, dat heb ik al nodig. Jorien van Mors is er één met een heel mooi verleden. Ja, een mooie afscheid kan je niet nemen zo, denk ik. In de sport waarvan ze houdt. Nou, ik zal het nooit uh, vergeten, nee. En het uh, blijft altijd deel van mij en ik zal het ook altijd blijven volgen. Hadden ah, een rintje. Ja, is het een logisch besluit van Morst dat ze ermee stopt met short tracken? Nou, dat, ik was eigenlijk wel een beetje verbaasd, want ik denk die blijft het er wel bij doen. Want uiteindelijk ik heb altijd zoiets van waar je goed mee bent geworden, moet je altijd blijven onderhouden. En zij is goed met de basis als short track en vandaaruit lange baan gedaan. Maar ze zal er ook wel bij blijven doen misschien qua training, maar niet meer als wedstrijd. Denk je niet? Ja, dat is een ding wat zeker is, dat ze geen wedstrijden meer gaan nee. doen. Maar ik weet niet of ze wel de, de training ook blijft doen. Kijk, op een gegeven moment mis je gewoon de faciliteiten... omdat je voor de rest weinig meer met shorttrack te maken ja. hebt. Ja, het gaat ook weg bij de bondscoach Otter. Dat heeft ze ook aangekondigd. Dus dan ben je afhankelijk van, van andere uren. en Natuurlijk, als ze bij Otter aanklopt, zal ze, zal ze nog zeker mee kunnen doen. Maar, uh, ja, dat, uh, maar dat ja. zouden we aan haar zelf moeten vragen. Of, uh... Kunnen we nog doen, maar niet vandaag. Tenminste niet nu. Want uh, ja, vandaag moet ze eerst die 500 meter schaatsen. Op de lange baan. Wat ja. verwacht je ervan, um, Nou, Ze is in goede vorm, maar ze heeft gisteren wel drie keer de 1500 meter al geschaatst. Dus ja, die heeft ze zeker wel in de benen zitten. Maar ja, als ze een rondje rijdt zoals ze op de 1000 meter deed... Ja. en ze kan de schade beperken op de... Op de... Uh, de eerste 100 meter, moet ik zeggen. Ik was even in de war, excuus. Uh, en ongeveer een 10, 16, 7 weten rijden. Nou, dan kan ze echt wel meestrijden om die derde plek, denk ik. Ja, dat zou toch wat zijn. Ja. Dat zou echt een heel onverwacht. Een extraatje zijn. Ja, absoluut. Ja, maar absoluut. de start is nooit het haar beste punt geweest. Nee, dus. nee, maar ik vind hem op zich... Uh, net deed ze ook nog een proefstartje tijdens het inrijden. Die ja? zag er echt wel heel stabiel uit. Oh, Sebastian okay. Timmerman, ik weet niet of je meeluistert. Jazeker. Jazeker. Uh, verwacht jij iets van Jorien Tomors? Aan die derde plaats zou me we wel heel erg verrassen, uh, want het niveau ligt best hoog hoor. Ook achter uh, de top 2, achter Lee en Kodaira, met uh, bijvoorbeeld Brittany Bow, die nog wel wat heeft goed te maken, want Amerikaanse vrouwen hebben nog helemaal niet gepresteerd. Arisa Go, vind ik een hele gevaarlijke vrouw uit Japan. Erbanova, uh, Herzog uit Europa... Uit, uh, uit Oostenrijk en uit Tsjechië... dat zijn ook wel echt kandidaten voor die derde plek. Maar ik ben het met Annette eens. Alles valt, staat, uh, valt in staat met die uh, eerste 100 meter. Het zou een uh, mooie bekroning zijn voor Temmors uh, op dit toernooi. Maar ik denk dat ze net tekort gaat komen voor, uh, voor het podium. Ook omdat ze gisteren al zo hard heeft moeten schaatsen? Ja, dat, dat hakte er toch wel in, hoor. Dat zag je toch ook in die laatste anderhalve ronde. En dan zou het toch wel heel knap zijn... als, dat, als hier al die inspanningen van gisteravond... als die nu al helemaal uit de benen zijn. Maar we hebben gekkere dingen gezien ja, hier zeker, op de absoluut. Olympische Spelen. Het is even wennen. De Nederlanders in de eerste parita. Nice das in rit 1. Uh, Ter in rit 4. Daarvoor nog Lotte van Beek in rit 3. En dus de toppers gaat knallen pas in die laatste ritten. 14, 15, maar dat is pas over een uur, hè? Tuurlijk. Eerst gaan we... ploegenachtervolging. Nederland in rit 4 tegen de US of A. Kortom, daar zijn we bij. Eerst het journaal van 12 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Oké, okay, 1, 2 en de laatste tel is... Wat gebeurt er op een normale dag in de kleuterklas? 3. En...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 Vanavond 5 voor 10, VPRO, NPO 3, Olympische gedachten. in Zondag met Lubach. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Nu op zee echt vakantieplezier op zee... met het gloednieuwe schip Carnival Horizon. Inclusief vluchten vanaf 899 euro per persoon.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 Een multivocale bril, 99 euro Ik ga naar Island.